1 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De oppositie in Hongarije heeft een belangrijke overwinning geboekt... bij de lokale verkiezingen gisteren. In de hoofdstad Budapest en een aantal andere grote steden... zijn Fidesz van premier Orbán of andere regeringsgezinde partijen... niet meer de grootste. Oppositiepartijen werkten samen en pakten daardoor met kleine verschillen de winst. Op het platteland en in grote delen van Hongarije... zit de partij van Orbán nog stevig in het zadel.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 Sayed wil het politieke systeem reorganiseren door meer macht te geven aan lokale raden. In sociaal opzicht lijkt hij conservatief. Zo vindt hij dat homoseksualiteit strafbaar moet blijven. Sayed nam het op tegen een mediamagnaat. Het Nederlands elftal is weer een stap dichter bij het EK gekomen... door een 2-1 overwinning op Wit-Rusland. Door de krappe overwinning blijft Oranje aan kop gaan in groep C. In diezelfde groep eindigde Estland-Duitsland in 0-3. Het weer, het is zo goed als opgeklaard. Het koelt af tot 12 graden vannacht. Morgen trekt er vanuit het zuiden bewolking over het land. Lokaal is er regen of motregen. Het wordt zo'n 14 tot 17 graden. Maar in het zuidoosten kan het wel 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Pien, 7 jaar oud en ernstig ziek. Haar nieuwziekte beheerst haar leven. Maar vandaag heel even niet. Vandaag krijgt ze bezoek van de Clowns.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 Met nu de nacht. Click! I'm from the thunder, bitch Alors on No. I'm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 Ik Take her out in your fancy car. and make out in the rain. And when she rings you up, she knows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 The cat sat on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 en het dus waarschijnlijk het is het woord hetzelfde lied. Hey. De tekst noemt hetzelfde leer en dezelfde beat Een soort van gouden verf pop op blok verdriet Conflicten zijn normaal, maar de dus moeders niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. we gaan hier al een tijdje En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt.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 Love <laughs> It's been the day in my shoes Your mind would change If You knew what I've gone through No call.